Afgelopen week werd in de zaak een imam gearresteerd. Hij wordt ervan beschuldigd zelf bladzijden uit de Koran te hebben verbrand... die hij daarna in de tas van het meisje zou hebben gestopt. Ex-Beatle Paul McCartney heeft de hoogste onderscheiding van Frankrijk gekregen. Légion d'honneur werd in het Elysee-paleis uitgereikt door president Hollande. Bij de plechtigheid waren ook familieleden van de 70-jarige popmuzikant aanwezig. Met de onderscheiding eert Frankrijk McCartney voor zijn betekenis voor de popmuziek... en voor de tientallen composities waarmee hij wereldhits had.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 Morgen veel zon en zomers warm met maxima tussen 24 en 28 graden. Tot zover het NOS-journaal. AWB Verkeersinformatie. één melding op de A28, gezwollen richting Hogeveen... tussen Afrit en Omme en Afrit Nieuweleuze. Nieuweleuze, sorry, daar staat 2 kilometer door een ongeluk. Verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. En dat was de Verkeersinformatie. Bezuinigen, goed. Investeren, beter.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 De lijn, met Twan van Peperstraten. Bijzonder goedenavond, we zijn er tot 11 uur met veel sport. Wat te denken van hongbal. Gisteren verpletten we Nederland de Belgen. Vandaag speelt Nederland op het EK hongbal tegen Frankrijk. En die houtkamp. Ja, en dat moet er ook een makkie worden. Alhoewel, Frank en heeft gisteren gewonnen van Groot-Brittannië met 3-1. Maar dat zijn toch wel de kleine landjes. Nederland-België 17-0. Met als hoogtepunt de dus zogenaamde cycle. Uh, dan sla je in uh, vier slagbeurten of in een wedstrijd. Een honkslag, een twee honkslag, een drie honkslag en een homerun. En Kalian Sams deed dat voor Nederland. En die homerun was helemaal speciaal. Want hij moest dus om een uh, cycle te slaan een homerun slaan in zijn vierde slagbeurt. Hij een uh, homerun met volle honk en deed dat dus uh, fantastisch. Kaliel Sand zorgde voor het hoogtepunt gisteren. Want de tegenstand was wel heel erg zwak om maar iets aan te geven. De snelheid van ballen van de werpers worden hier gemeten. En je hebt hier dus een zogenaamde speedgun. En die werpers van België gooiden zo langzaam dat de speedgun dat niet kon oppikken. Die gooiden onder de 70 mijl per uur. Terwijl een beetje werper hier tussen de 85 en uh, zeg maar 92 mijl gooit. Dus uh, het was geen, uh, uh, niet al te moeilijk om daar goed tegen te slaan. 17-0 dus tegen België. Vanavond tegen Frankrijk. De startende werper voor Nederland is Rob Koordemans. En dat was de werper die uh, tijdens het WK vorig jaar tegen Cuba ook op de heuvel stond. Dus de Fransen hebben hun borst nat te maken vanavond. Heel goed. En over volleybal en borst nat gesproken. Gisteren walste Nederland over Denemarken heen. Het werd 3-0. Vandaag speelt de Nederlandse vrouw tegen Oekraïne in Apeldoorn. Commentator is Frank Wilaert. Ja, en de Oekraïne walste gisteren even hard als Nederland over Denemarken heen ging over Griekenland. En uh, dus zijn dit de twee kandidaten om zich rechtstreeks te plaatsen voor het EK volleybal volgend jaar. En dus is dit een heel belangrijk treffer. Er komt nog een extra competitieronde volgende week in de Oekraïne. Des te belangrijker dat Nederland vandaag in eigen huis tegen de Oekraïne weet te winnen. De openings van de eerste set gaat volledig gelijk op. Nederland staat één puntje voor, 7-6. Ondertussen speelt trouwens ook de Nederlandse mannen een EK-kwalificatiewest tegen, uh, tegen België. Die wedstrijd wordt gespeeld in Kortrijk. Gisteren won Nederland met 3-2 van Estland. En Nederland tegen België is zinderend spannend. Het staat 2-2 in sets. We houden u op de hoogte. En ondertussen hoort u tennisballen over en weer gaan. Thomas Berry tegen Andy Murray. De eerste halve finale van de US Open. Marcella Mesker. Ja, de partij tussen Berdych en Murray verlaat begonnen vanwege de regen. Er was zelfs gevaar voor een tornado. Commentatoren moesten worden geëvacueerd uit hun commentaarpositie. Studio's werden leeggeruimd. Inmiddels is de vrouwenfinale, heb ik zojuist begrepen, naar zondag verhuisd. Dus er is nogal wat aan de gang. Maar het goede nieuws is, er wordt gespeeld. Vijf games in de eerste halve finale van de mannen. Berdych leidt met 3-2 tegen Andy Murray. En hierna, als het allemaal droog blijft... Krijgen we nog Novak Djokovic tegen David Ferrer? En verder, dit uur ook veel golf, de derde dag van de Kalam Open. En er is ook muziek. Het eerste plaatje dit uur is van de Rembrandt. Als auteursrechten krijgen voor iedere keer dat de Serie France wordt herhaald... dan gaat het goed met de Rembrandts. I'll be there for you. Bolscoach Louis van Gaal heeft Adam Maher van AZ bij het Nederlands elftal gehaald. De middenvelder vervangt Leroy Fer, die in Interland tegen Turkije gisteren een knieblessure opliep. Fer heeft het trainingskamp van Oranje inmiddels verlaten. Hij speelde één helft tegen Turkije als invaller voor Jordi Klaasje. We gaan weer even naar het honkballen in Rotterdam. Nederland op halve kracht tegen Frankrijk. Dat moet voldoende zijn, Andy. Nou, maar ze gaan wel volle kracht. Dat deden ze gisteren tegen de Belgen ook. Maar Maxime Lefevre, de openingsslagman, zorgt meteen voor een honk bezet voor de Fransen. Op het gooien van uh, notabene Rob Kordemans. Uh, beste werper al jaren in de Nederlandse competitie. Samen met David Bergman. En uh, is dus uh, zeg maar de nummer 1 werper voor uh, het Nederlands team. Maar die uh, Lefebvre en linkshandige openingsslagman raakte de bal uh, ja een beetje. Ze noemen dat een Texas League. Omdat je daar in Amerika heb je van, uh, van die onderbondjes En als je de bal dan vol uitslaat dan komt hij niet verder dan uh, net voorbij het uh, binnenveld. En dat was uh, bij deze bal ook uh, niet helemaal lekker geraakt. Nu een uh, stootslag richting het derde honk. Maar die bal gaat veranderen. Uh, Fout. Ja, Nederland zal het uh, gewoon lekker oplossen, uh, aanvallend gezien. Want ik denk niet dat de werpers uh, sterk zijn van de Fransen. Uh, gisteren hebben ze hun beste werper gebruikt. En uh, nu zullen ze dus gaan uh, proberen om Nederland tegen te houden. Maar ik denk dat het uh, zeven innings of minder gaat worden. Oftewel dat het uh, dubbele cijfers overwinning wordt voor het Nederlands team. We zitten in de eerste helft van de eerste inning. Staat natuurlijk nog 0-0, want de Fransen zijn begonnen aan de slag. Hebben het eerste om bezet en er is nog niemand uit. De wilse volleybalvrouw tegen Oekraïne in Apeldoorn. Ja, dat moet toch wel te doen zijn. Frank Wielaert. Ja, de nummer 22 van de wereld. Nederland tegen de nummer 50. Oekraïne. Maar Oekraïne maakte gisteren best wel indruk hoor, op dit uh, kwalificatietoernooi voor het uh, Europees Kampioenschap. Door Griekenland even met 3-0 weg te Timmeren letterlijk met een behoorlijk tempo in het spel. En ook behoorlijk veel kracht en behoorlijk veel snelheid gecombineerd. En daarmee zou je het Nederland ook gewoon lastig kunnen maken. Maar Nederland heeft in het middenstuk van de eerste set behoorlijk goed weten te verdedigen. Oekraïne kwam ook niet helemaal lekker door met de aanvallen. Moest een time-out nemen. Inmiddels is het 13-10 in het voordeel van Nederland in die eerste set. Het eerste gaatje is dus geslagen. Nu een kwestie van vasthouden. En zo naar het einde van de eerste set toe uh, spelen. Dat klinkt heel makkelijk. Zo makkelijk is het niet. Kalchenko nu voor uh, Oekraïne aan service. En die service bij de Oekraïnse dames is uh, pittig om op te vangen. Dat hebben we wel uh, gezien. Ook nu is het uh, Sloetjes achterin die uh, daar opvangt. En dan Manon Vlier, vandaag in de basis begonnen. Die aan de buitenkant probeert aan te vallen. Maar kan niet vol doorhalen. Dat kan ook de Oekraïne niet. En dan de korte aanval en dan de setup. Fout aan het net gemaakt bij Nederland. En zo komt Oekraïne weer een puntje dichterbij. Naar 13-11. Nog altijd in het voordeel van het Nederlands team, dus. En uh, dat, dat op dit moment, nou dat gaat je in ieder geval wel keurig staan. Oekraïne, dat uh, ja, de enige echte serieuze concurrent is in deze kwalificatiepool. Nederland sloeg Denemarken naar huis. Denemarken is echt een derde wereldland als het gaat om volleyballen. Want ook Griekenland won vandaag. Fluitend en met twee vingers in de neus van Denemarken. Met 3-0. En dus we moeten weten deze twee landen. die hier vandaag op dit moment staan te spelen. dat zij de dienst moeten gaan uitmaken. En voor Nederland, omdat de returnronde. volgende week in Oekraïne is. weet Nederland dat deze wedstrijd eigenlijk gewonnen moet worden. Maar Oekraïne komt weer een puntje dichterbij. Het is dus 13-12 geworden intussen. En nu opnieuw de service aan de Oekraïnse kant. De stop opnieuw niet goed genoeg. En dan wordt er een gestolen bal gegeven uh, en dan is het dus weer gelijk 13-13. En zo heeft dit time-out van de Oekraïne keurig netjes geholpen. Dan krijgen we nu de time-out aan de Nederlandse kant. Aangevraagd door Guido Vermeulen, de bondscoach. 13-13 in de eerste set. Slecht nieuws wat betreft de Nederlandse volleybalmannen. Ze hebben juist de tweede EK-kwalificatiewedstrijd in Kortrijk verloren... België was met 3-2 te sterk. België won de vijfde set met 20-18. Nederland is overigens nog niet kansloos voor het EK... want volgende week treffen de landen elkaar nogmaals in Estland. Gaan we gaan weer eens tennissen. We letten maar even niet te veel op het niveau. We zijn blij dat er getennist worden. Het wordt de eerste halve finale US Open, Marcella. Nou, het is nog steeds drie gelijk. Lange service game van Thomas Berdy. Hij staat nu op uh, voordeel. Het is natuurlijk ontzettend moeilijk spelen. Want uh, nou ja, door die regen en die tornado waarschuwingen staat er een ongelofelijke wind hier op het centercourt. Dus ja, je ziet dan toch een wat rommelige wedstrijd. We hebben twee breaks al gezien. één voor beide mannen. Uh, ja, er valt nog weinig van te zeggen. Uh, misschien de onderlinge ontmoetingen. Dat is interessant. Je denkt, Murray, nou is die niet favoriet. Nu Federer eruit ligt. Nou ja, Federer eruit door Thomas Berdy. En Berdy leidt de onderlinge ontmoeting met 4-2. Dus dit kan wel eens een uh, heel gevaarlijk potje worden voor Andy Murray. Die ja, vier keer in een finale heeft gestaan van een Grand Slam. En misschien hier een kans ruikt om zijn eerste Grand Slam toernooi te gaan winnen. Uh, we gaan het uh, allemaal zien. Het gaat gelijk op in die eerste set. Het is moeilijk tennissen. Je moet met uh, veel marge uh, die bal gaan slaan. Het is voorlopig uh, onserve 4-3 in de eerste set voor Thomas Berdy. Gaan we eens praten over golf, derde dag van de KLM, open in Hilversum. De kut was gisteren, met andere woorden, gisteren weer bepaald wie het slotweekend in mochten. En het gaat niet echt goed met de Nederlanders. Vier leiders hebben we in Hilversum, maar Nederlanders spelen geen rol van betekenis. Rachel Niemeyer, is het desondanks toch een mooi toernooi? Ja, en dat is eigenlijk pas ontstaan in de laatste, ja, het laatste uur eigenlijk van de wedstrijd. Want er was steeds één leider, dat was Graham Storm uit Engeland. En die leek eigenlijk, hoeveel dat niet zo vaak gebeurt... om bedreigd op die overwinning af te gaan. Maar een Spanjaard, Lara Zabal, kwam daarbij. Jamieson, een schot. En eh, Gonzalo fernandez Castaño, de winnaar van 2005... ook op de baan van Hilversum. Allemaal twaalf onder par. Dus ja, met ook wat mensen die nog jagen op dat groepje... is dat best wel een, een interessante ontknoping. sterker. Dat wordt eh, bloedstollend spannend... En uh, nou, daar kunnen we het over hebben. Uh, we gaan praten, een uh, kwartier en straks doen we dat nog een keer. Met een aantal gasten, met drie mensen. We zitten op een heel mooi idyllisch plekje vlakbij het uh, clubhuis van de Hilversumse Golfclub. Achter de tribune van de eerste tee. Daan Sloten, directeur zit hier aan tafel. Uh, ook golfcommentator, golfjournalist. Ik zit hier met Jeroen Stevens, de directeur van de Bond, de Nederlandse Golffederatie, de NGF. En ook met Inner van Wereld. Je hebt vanmiddag bij ons bij Studio Sports verslag gedaan samen met mijn collega Stefan Verheij. Je bent teaching professional volgens mij, playing professional. Ja, ja, licht het zelf even toe. Je hebt gisteren ook meegedaan. Dat is ook een van de redenen dat je hier, dat je hier zit. Twee slagen te veel. Ben je wat dat betreft, even een kort rondje, ben je over die teleurstelling heen? Of, of zit dat nog steeds, ondanks dat je bij ons bij de tv gezeten hebt, ook permanent in je hoofd? Uh, ik ben er nog niet uh, helemaal overheen, uh, moet ik zeggen. Dat uh, ja, doet, uh, doet toch pijn. Ik heb uh, voor mijn gevoel uh, toch al redelijk uh, goed gespeeld. Gisteren eigenlijk beter dan de eerste dag. Ondanks dat ik uh, twee slagen meer maakte. Ik miste uh, maar twee fairways. En, uh, maar maakte geen put. Dat is, dat is uiteindelijk uh, ja, het, het meest belangrijke. Om de en zo, uh, zo, ja, zo min mogelijk slagen in de hole te krijgen. Dus dat lukte niet helemaal. Dus dat was balen. Maar uh, ja, toen werd ik inderdaad uh, gevraagd uh, door jullie... om. Uh, te doen hier vandaag en uh, ja dat, uh, dat heb ik gedaan. Ik, dus het is altijd beter dan, uh, dan uh, thuis zielig uh, eh, uh, ik medelijden, ik medelijden met ik jezelf. Er is nodig nog een paar voor volgens mij. Dus nou ja, ja, heb je toch nog nee, iets Ik verdiend, vind uh, het ook leuk. Dus, uh, dus ja, dat is de reden. Dus uh, ja, komen we wel weer overheen. Ja. Jeroen Stevens, directeur van, van de Bond. Belangrijk, want uh, ja, je bent toch ook een beetje gastheer denk ik, van dit uh, toernooi. Dat geldt natuurlijk ook voor Daan Sloter, maar de beker wordt volgens mij nog altijd uitgereikt namens de Nederlandse Golf Federatie. Heb je al iets van golf kunnen zien überhaupt de afgelopen drie dagen? Nee, ik heb uh, vele bijeenkomsten uh, gehad, presentaties gegeven voor... Uh... Golfclubs in de landen die met veel plezier hier naar Hilversum komen. En waarschijnlijk niet om naar mijn verhaal te luisteren, maar wel om daarna in de baan naar dit schitterende evenement te kunnen kijken. Ja, morgen mag je. Leg even kort uit. Morgen uh, heb ik uh, geen presentaties. Morgenochtend nog een paar afspraken. En morgenmiddag uh, gaan de gymschoenen aan, korte broek. En uh, de microfoon en de batterij op de rug. En dan ga ik uh, commentaar geven in de baan voor de radio, Karel ja, radio. De toeschouwers kunnen inderdaad met een zendertje uh, horen wat er op alle holsen gebeurt. Dat is heel interessant. Maakt echt, uh, ja, dat geeft een extra dimensie aan het uh, toernooi. Daan Sloten, uh, directeur in de eerste plaats. Jij ziet er het netst gekleed uit omdat je ook representatief bent. Dat geldt ook voor Jeroen Stevens met, uh, met das. Um, kun je iets zeggen over uh, publieke belangstelling? Al. Er wordt altijd gezegd, KLM open, 45.000 toeschouwers ongeveer. Kun je al een schatting maken? Nou, ik denk dat als de, de, de dag morgen ongeveer verloopt zoals de vorige dagen... dat we dat aantal wel weer zullen halen. En dat is, uh, is fantastisch. Goed, het toernooi van 2012. Laatste keer vooralsnog op de Hilversumse hier. Um, dat slot waar we het net even hadden. Jeroen Stevens, ik kijk jou aan, directeur van de NGF. Um, ja, dit, dit is bloedstollend, toch? Je wilt de laatste dag morgen? Ja, dat, dat, dat wordt bloedstollend. Vier man, twaalf onder par. Ja, en dan daar kort achter ook nog uh, mensen die. Laten uh, nou we zeggen, ik denk dat je kan zeggen, maar Inder is de echte expert, maar mensen die binnen vier, vijf slagen zijn, uh, dat die allemaal nog kans hebben om te winnen. Zijn dit uh, Inder uh, mooie namen? Ja, vind ik wel. Uh, voor het grote publiek niet misschien uh, ja, voor, niet, niet de grootste naam, maar er zit natuurlijk Peter Hanson die de rijdencup speelt. En, zit uh, ook één slag achter hem. Ja, één slag achter Gonzalo Fernandez Castaño, geweldig speler, hier eerder gewonnen. Dus uh, ja, absoluut. De, de grote namen zitten in ieder geval in de top 10. Dus dat is, dat is altijd leuk. Dat zorgt voor een, een, een mooi slot, denk ik, morgen. Ik hoor een vliegtuig overkomen. Daan, ik weet niet of je dat geregeld hebt met, met de sponsor. Maar, Heel um, kleintje dit, hoor. Ja, dat was een kleintje. Heb je, um, is het, hoe belangrijk is het dat je als toernooi een, een, een mooie, grote, bekende naam op het affiche kunt zetten als, als winnaar van jouw toernooi? Nou ja, dat is natuurlijk ja, dat is mooi. Maar we hebben natuurlijk in het verleden ook wel mensen gehad... die uh, bijvoorbeeld uh, Fernando, uh, of, uh, Gonzalo Fernandez Castanjo heeft gewonnen. En toen dacht iedereen, wie is deze jongen? En toen bleek hij elk jaar het toernooi te winnen. En nu vinden we het een mooie naam op het affiche. Dus ja, 7-0 bij Steris, ook hier zijn eerste toernooi. is ook een redelijke golfer geworden. Uh, dus... Het belangrijkste is dat we morgen gewoon een mooi slot hebben, een spannend slot met, uh, met een aantal van de bekende namen erbij. En mocht er een bekende naam zijn die wint, dan is dat uh, fantastisch. Maar iemand anders die wint gaat het zeker verdienen, want het veld is sterk en de baan is zeer uitdagend. Dus als je morgen wint, dan ben je de beste. Ja, want eh, ik heb wel wat mensen hier zo gehoord. En nou ja, namen noemen is misschien niet zo chic, Maar die zeggen dan wel, als een Graham Storm toch niet een hele aansprekende naam. En ook niet een speler die de afgelopen tijd nou heel veel succes heeft geboekt. Als die dan wint, is dat misschien nou niet de gedroomde winnaar. Bedoel, durf jij dat over je lippen te laten komen? Nee, maar ik denk dat het ook afhangt van hoe dat morgen gaat. Misschien uh, maakt die Graham Storm wel heroïsche is op de laatste twee holes. En uh, valt Nederland uh, aan zijn voeten. En uh, ja, je weet het toch nooit. We, we zullen het gaan. We gaan het zien en we rijken de beker uit aan degene die het de minste slagen heeft gedaan. Nou, laat me nog een voorzetje geven. Nicolas Kolsaarts, uh, Belg, Brussel, twee uur rijden. Als je hard rijdt in zijn auto waarschijnlijk nog korter. Um, ja, goed Gaat de Ryder Cup in met een wildcard debutant. Ik, bedoel, ik kan me voorstellen dat dat ook interessant is om die ja, hier straks op zo'n mooie foto te hebben op het park. Ja, absoluut. Uh, de man die de trofee het vaakst gewonnen heeft is een Belg, Florian van Donk. Dus in die traditie uh, past die zeker. Dus letterlijk voor de oorlog, hè? Dat is uh, letterlijk... Uh, nou, nee, voor... Nee, stil na de oorlog, ja. Okay. Maar ja, België heeft natuurlijk lange tijd uitgekeken naar een grote golfheld. Nou, die hebben ze. En uh, het zou voor ons fantastisch zijn, want we hebben veel Belgische toeschouwers ook. En het is een aardige vent en een geweldige golfer. Dus dat is mooi, maar zo kan ik nog... Uh, tien namen bij de eerste elf noemen die uh, nee, dat mag in die niet. categorie vallen. dat mag niet. Uh, Jeroen Stevens, ja, ik kan het bijna niet aan je vragen, want je zei al, ik ben zo druk geweest, ik heb weinig gezien. Heb jij toch op basis van wat je gelezen hebt, gehoord hebt, uh, gezien hebt, misschien bij ons op televisie, heb jij een ontdekking positief voor ons, waarvan je zegt, van, nou, dat is mij nou echt positief opgevallen, dit toernooi, deze drie dagen? En dan bedoel je qua speler of het evenement? Nee, dan hebben we het over het sportieve. De ja, het sportieve, nee, nee, ik kan je niet zo'n naam noemen waarvan ik zeg die is mij opgevallen, want dan zou ik Jokken. Maar ik vind wel, kijk, als je de, de, bij de eerste twaalf namen kijkt... Er zit, uh, die hebben we nog niet eens genoemd, ook een Hendrik Stensen. Misschien de afgelopen tijd wat uh, minder uh, in vorm geweest. Hij was ooit Iceman, dacht ik. Ja, maar hij heeft natuurlijk een, een waanzinnig record. Dus uh, ja, er zitten gewoon heel veel goede spelers uh, bij de beste twintig. En dat, uh, ja, dat wordt gewoon sowieso leuk om te kijken morgen. Inder, uh, hoe is dat als je in de baan bent? Heb je enig zicht, ik bedoel je hebt vandaag natuurlijk veel kunnen zien... maar heb je enig zicht wie er goed is, wie er in vorm is? Kun je dat misschien voor het toernooi al zien? Als jullie aan het putten zijn, op de driving range aan je slagen staan te werken? Ja, kan je een beetje zien, maar... Ook in de blik in de ogen? Mm, nou, daar let ik niet zo op hoor. Ik ben uh, ja, als speler zelf natuurlijk uh, bezig met mijn eigen spel... Maar ja, als een, uh, ja, een speler uh, een goede bal staat te slaan, dat, dat, dat, dat valt wel op. Maar ja, om het uh, in de baan daadwerkelijk te doen is natuurlijk een heel ander verhaal. Imponeert dat jou op het moment dat je iemand een geweldige drive ziet slaan... en jij staat daar naast de dat je denkt zo? Imponeert dat mij, nee, of ja, maakt het je nou, bang ik, of tussen steeds? strikjes? Intimideert. Ja, je weet, je weet, het niet. Of je weet het wel van tevoren wie, wie, de, wie de goede ballstrikers strikers zijn, bewijzen van en wie dat niet zijn. Ik vind het wel leuk om naar te kijken, maar ik heb niet zoiets van uh, jeetje of zo. Uh, maakt me niet bang of zo. Nee. Een tegenvaller. Um, laat me de voorzet geven, Joost Luiten. Toch uh, in de bushokjes. Ik zag zelfs een foto van zijn moeder die zich trots had laten fotograferen uh, op Twitter. Naast haar zoon uh, op, een, uh, op naast een bushokje. Hij hangt hier op het park overal. Ronde par, drie boven par. Even met jou in de nog. Ik bedoel, ja, linksom of rechtsom. is niet goed als hij, als hij eruit ligt. Nee, nee, zeker niet goed. En dat zal hij zelf ook zeggen, denk ik. Ik bedoel, uh, ja... Joost is uh, ja, in, in, in de vorm van de afgelopen jaren en hoe hij dit jaar ook staat te spelen. Ja, toch wel uh, een, uh, een kanshebber denk ik. Een, uh, beetje, een beetje een buitenkans om te winnen. En als die in vorm is, dan zijn er heel weinig die hem kunnen verslaan. Dus uh, ik, ja, het is wel een beetje een tegenvaller. En uh, ja, dat, dat zal hij zelf denk ik ook zo ervaren, absoluut. Ja. Daan, voor jou, uh, hoe, hoe is dat als uh, toernooi-directeur? Want je hebt een aantal grote namen. Jiménez, uh, bijvoorbeeld een Spanjaard, heeft het dan ook niet gehaald. Ik bedoel, die kost ook nog wat centjes, denk ik. Maar Joost Luiten spreekt natuurlijk hier aan. Ik bedoel, dat hebben we in 2007 gezien, dat hebben we vorig jaar gezien. Dan ben je hem kwijt. Hoe merk je dat? Nou, eigenlijk doordat iedereen vandaag zegt: uh, Daan, uh, wat een mooi weer. En, uh, en jammer van Joost. En dan uh, gaat de conversatie verder. Ja, het is natuurlijk fantastisch als. Uh, Kost het als, toeschouwers? Het. Kost het geld? Nou, dat denk ik helemaal niet. Ik denk dat, uh, kijk, het is zo dat bij, bij golven uh, heb je natuurlijk wel een favoriet. Maar als het uh, niet de Tiger Woods is in uh, het jaar 2000, 2001... dan kan eigenlijk iedereen natuurlijk te alle tijden een toernooi winnen. Uh, en zijn de kansen bijna even groot. En het halen of het missen van de cut kan echt betekenen... dat je op de laatste green van 10 uh, meter een 3 maakt of een 1 maakt. En dan kan je daarna, zoals Wiesbergen, die haalt net de kut... en maakt dan 65 en staat nu uh, in de, in de, op de vierde laatste partij uh, morgen te, te, te golven. En als hij goed speelt, kan hij toernooi winnen. Dus zo dicht zit bij elkaar. En het is heel jammer dat hij niet is... maar gelukkig hebben we vier Nederlanders die door zijn. En uh, dat is ook wel een luxe. Jeroen Stevens, bondsvoorzitter. Hoe, hoe kijk jij, of voorzitter, directeur van de, van de NGF... Um, hoe kijk jij er tegenaan? Het uitvallen van Joost Luijten. Toch het boegbeeld. Ook iemand die voor jullie, denk ik, heel belangrijk is als boegbeeld van, van de sport. Ja, ik sluit me aan uh, bij Daan en Inder. Hij zal er zelf niet blij mee zijn. Het is jammer. Ja, het uh, ging erom wat jij ervan vond. Hè? Ja, uh, ik, vind het, ik vind het jammer. Um, maar we hebben wel uh, vier andere Nederlanders. En ja, je, je, je rekent er niet op bij Joost. Joost mist weinig kuts over het algemeen. En uh, ja, dan is het jammer dat hij in eigen land uh, de, de kut niet haalt. Maar ja, morgen. Uh, Bijna 70 uh, of 70 uh, andere spelers aan de start. Even nog over Joost Luijten uh, onlangs. USPGA, en van de vier Masters, aansprekende toernooi. De Grand Slams van, uh, van het golf. Daar staat hij na dag 1, uh, bijna bovenaan. Dat was tijdens de Olympische Spelen. Ik denk dat dat misschien zijn een nadeel is geweest. Dag 1, ik zat zelf in mijn hotelkamer bij het Olympische Zeilen. Zet op een gegeven moment de laptop aan om eens te kijken hoe het gaat. En ziet op mijn stomme verbijstering dat hij na 14 of 15 hals acht slagen onder par boven Tiger Woods en de rest staat. Ik bedoel, hoe, hoe volgde jij dat op dat moment met hem? Nou ja, ik, ik, ik was ook verbaasd. Ja, we moeten, um, en hopelijk in de toekomst minder, maar we zijn toch verrast als uh, een van onze landgenoten op dat soort evenementen uh, heel goed doet. En waarom? Uh, omdat we nou eenmaal niet heel veel starts aan de majors gehad hebben. Uh, David Claire schreef stand na uh, gisteravond, dat uh, staat ook uh, eerst in Amerika. Ja, het is gewoon fantastisch. Uh, zeker uh, voor mijzelf ook, omdat je, de, omdat je ze ook nog kent als zij zo goed presteren. En uiteindelijk is dat voor de golfsport uh, uh, heel goed. Inder, jij kent hem ook. Um, is het, uh, hij is van tevoren vaak heel uitgesproken over zijn kansen, zijn verwachtingen. Ik bedoel, laten we altijd optekenen. Uh, ik zou bijna willen zeggen, misschien tot vervelend stoel... Uh, ik ben een titel, niet eens kandidaat, maar bijna een favoriet... Snap jij dat hij die toernooien in Nederland altijd zo ingaat? Of zou het misschien ook een keer een tandje minder kunnen? Uh, of, of zou iedereen in Nederland dan ja. denken, er is iets met Joost als hij het niet zegt? Nee, kijk, iedereen is zoals hij is. En sommige spelers zijn uh, ja, eigenlijk de meeste. Die, die vinden het prettig om in een underdog-positie uh, zich op te stellen... En bij Joost wij, werkt het blijkbaar tegenovergestelde, en dat geeft hem blijkbaar motivatie en, uh, en juist uh, vertrouwen om, uh, om goed te spelen. En uh, ja, wat ik zeg van de meeste is het uh, tegenovergestelde die uh... De ja, underdogs. En ja, We zien wel. En uh, we zien wel waar het Schipstrand. En uh, die proberen een beetje low profile te spelen. En uh, dat werkt bij hun. Bij Joost uh, is het andersom. En uh, ja, dat, is, dat, ja, dat is, vind ik heel knap en, uh, en goed van hem. Ja. Ja, jij deed het zelf anders? Uh, ja. ja, ik doe het zelf anders. Ja, klopt. klopt. Oké, okay, ik wil nog even heel kort één naam erin gooien bij jou, Daan Sloten. Um, toch weer Robert-Jan Derksen dan um, ja, de, de nummer één van Nederland. Drie slagen onder par. Uh, ja, toch weer hij. Nou ja, het is in het KM Open in het verleden wel anders geweest. En, uh, vorig jaar uh, werd hij twaalf En het lijkt alsof hij in ieder geval uh, een stuk rustiger nu aan de start kan verschijnen. Zonder de vraag steeds van journalisten, waarom speel je nooit zo goed in het KM Open? Uh, ja, hij haalde net de cut en uh, speelt vandaag een prima ronde. Had nog iets beter gekund, maar een paar bogies uh, beletten dat. En als hij morgen een goede ronde speelt, uh, kan hij zo richting de top 10 gaan. Ja, Robert jan is gewoon een hele goede speler. Ik bedoel, wij denken vaak naar iemand die in nummer um, 87 80, 90 van Europa is. Dat, uh, ja, wat, wat voor, wat voor niveau heb je dan. Maar als je jaar in jaar uit je toerkaart kan behouden en uh, hij heeft twee toernooien gewonnen op de tour, volgens mij is hij de enige die dat ooit gedaan heeft uh, bij de mannen. Dus wat dat betreft is robert -Jan gewoon een hele goede golfer. Daan Sloter als laatste toernooi-directeur van het KLM open. Het eerste blok van het vierkante tafelgesprek, want een ronde tafel hebben we hier niet bij het clubhuis. We komen straks uh, weer terug vanaf hier. Dankjewel, uh, Ragnar. Het is inmiddels bijna half acht. Gaan wij weer eens even naar het volleybal. De Nederlandse vrouwen die momenteel spelen tegen Oekraïne in Apeldoorn. Frank Mielaert. Ja, ik heb het nog geprobeerd een beetje spannend te houden. we zeggen dat dit de wedstrijd is voor Nederland waar het om draait. In de eerste set ging uiteindelijk toch relatief gemakkelijk naar Nederland. Vooral omdat er goed verdedigd werd, goed geblokkeerd. En de aanval bij Oekraïne niet echt lekker los kwam. Het werd 25-19 in de eerste set voor Nederland. En ook in de tweede set is Nederland er goed begonnen. En neemt het nu een 4-3 voorsprong. Via Lonneke Sloetjes die de bal via het blok buiten slaat. En dus ook in de tweede set begint eh, Nederland prima aan deze EK kwalificatiewedstrijd eh, tegen Oekraïne. Daar waar eh, Guido Vermeulen eh, zijn dames weer heeft moeten oprapen naar de Olympische Spelen. Waar we met alle Nederlanders natuurlijk van hebben genoten. Behalve de volleybaldames, die hebben daar met buikpijn naar gekeken. Want die hadden er daar zo graag bij gestaan en het deed... Nog meer zeer, omdat een aantal van deze dames natuurlijk ook het vorige, de vorige Olympische Spelen hebben gemist. En uh, nu de kansen zien slinken om ooit nog een keer op de Olympische Spelen uh, tevoorschijn te komen. En dus is dit weer een klein beetje de zieltjes bij elkaar rapen. En tegelijkertijd moet je weer kwalificeren voor het EK. Verwacht iedereen ook in deze pool dat je dat uh, het liefste rechtstreeks gaat doen. Maar dan moet je dus zeker Oekraïne gaan verslaan. En sloetjes opnieuw via de rechter buitenkant. Komt ze over het blok van de Oekraïne heen. En zo neemt Nederland twee punten voorsprong. 6-4 nu in uh, de tweede set. En dat gaat dus ook de goede kant op nu uh, voor Nederland. Het, ver, het verhaal van Manon Vlier natuurlijk dat hij twee maanden rust heeft gehad. En hier op deze Equa-kwalificatie weer een klein beetje speelritme op komt doen. Dat uh, is genoegzaam bekend. Zij speelt vandaag tot nu toe de hele wedstrijd. En dat gaat de goede kant op voor het Nederlands team. Want ze staan voor in set twee. De eerste set werd al gewonnen. Eerste set Thomas Berdy tegen Andy Murray. Gaat het nog op service, Marcella? Ja, maar Murray heeft een moeilijke service game, hoor. Bij een 5-4 achterstand in de eerste set. Hij serveert nu. Het staat wel 40-30. Stond 0-30. Serveert hier goed. En maakt dus vier punten op rij om de 5-5 op het scorebord neer te zetten. 1 uur en 6 minuten gespeeld. En dat is lang, hoor, voor maar 10 games. Het geeft aan dat het lange games zijn. Spelers nemen ook tijd. Moeten ook wachten tot die wind een beetje gezakt is. Want het is en blijft heel moeilijk tennissen. Je zou zeggen, Murray... Met zijn betere voetenwerk moet dat uh, goed doen in dit uh, windspel, zo zou je het kunnen noemen. Maar ik moet zeggen, Berdy, eigenlijk uh, de betere tennisser tot nu toe... heeft natuurlijk wat meer power, lijkt door die wind heen te slaan. Speelt goed tot nu toe. 5-5, um, eerste set, alle kansen nog uh, voor beide partijen. Het gaat om drie gewonnen sets, dus voorlopig zijn we hier nog niet klaar. EK Hongbal in Rotterdam, Nederland-Frankrijk, houdt kamp. Tweede helft, eerste inning. Drie honken bezet voor Nederland. Er is één man uit. En Kalian Sams, de grote man van gisteren, staat in het slagperk. Een enorme slagman. Oeh, hij swingt op de worpen van de Fransman. Als die bal raak was geweest, want hij miste hem, dan hadden ze hem heel ver weg kunnen zoeken in de richting van Den Haag. Gebeurt nu niet. Drie honken bezet. Een matige werper van Frankrijk gooit... 80, 1, 82 uh, mijl per uur, zeg maar 120 kilometer per uur. Dat is uh, niet echt uh, heel hard voor een, uh, een werper. En kijken wat zijn volgende bal is. Nou, die wordt geraakt, maar die bal gaat heel hoog de lucht in en heel ver. Maar op fout gebied en in het, uh, buiten de uh, uh, hekken. En dus geen run of iets dergelijks. Maar om nog even op deze... Uh, Sams terug te komen. Een jongen uit Den Haag speelt in uh, Amerika. Bij, uh, ik dacht bij de Baltimore Orioles. In ieder geval is het een uh, hele goede slagman. Dat liet hij zien in de eerste oefenwedstrijd van Nederland. Afgelopen woensdag meteen de homerun in zijn eerste inning. En gisteren dus de cycle. Een hongslag, twee hongslag, drie hongslag en een homerun. Laat de volgende bal gaan. Dat betekent vierwijd. En dat betekent ook een automatisch punt voor Nederland. van deze werper, ik zei het al, is geen uh, hoogvlieger. begon met een geraakt werper op Duursma. Toen wel een keer drie slag. Maar daarna drie keer vier Dat dat betekent met volle honken, eh, als je dan weet krijgt... dat er automatisch een punt wordt gescoord door Nederland. Nederland leidt dus al met 1-0 in de eerste inning. En er zijn nog altijd drie honken bezet. En Quinten de Cuba, de achtervanger van Oranje, staat in het slagperk. En ook hij kan die bal heel best raken. En als hij dat doet, dan zullen er zeker meer punten gaan komen. Quinten de Cuba aan slag. Drie honken bezet. Nederland leidt tegen Frankrijk met 1-0. Even nog één balletje meepikken. Want het kan meteen raak zijn. Of laat hij hem lopen. Daar komt de worp. Hij raakt hem wel, maar de bal gaat fout over de tribunes heen, waar zo'n anderhalfduizend man, 1.500, 2.000 man zit. En dus eh, wacht wel af of Clinton de Cuba kan zorgen voor meer punten voor Oranje.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 Finally safe to show uh, Don't listen to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 Of Monsters and Men, Little Talks 1-0. Stond het nog gescoord bij Nederland-Frankrijk, Andy? staat 4-0, Twan. Ja, ik voorstel dat al. Het wordt een, een drama voor de Fransen. Uh, want uh, eerst ging Quint de Cuba nog uit. Hij sloeg een bal wel heel ver. Werd uh, heel moeizaam gevangen. Daar kon wel gescoord worden door Kurt Smith. En daarna twee honkslagen van Wesley Connor en Danny Rombly. En die uh, brachten tot uh, 4-0 stand op het scorebord. En meteen een wissel aan de kant van de Fransen. De pitcher wordt vervangen En voor Nederland gaat de negende slagman. En dan weten de honkbalkenners dat alle negen dus aan slag komen in de eerste inning. Mick Urbanus is de volgende slagman met uh, volle honken die de... Nieuwe Werper en uh, voor de statistieken Eloy Seclep is uh, Quinten Porcel komen vervangen. En uh, ik hoop voor deze jongen dat hij het uh, uh, ietsje beter doet. Maar ik uh, vrees het eerste, want Nederland heeft een ijzersterk team. Zal uh, Italië als belangrijkste tegenstander en ook Spanje... Tegen gaan komen, maar dit Frankrijk is voor de regerend wereldkampioen vele, vele maten te klein. Dat blijkt nu al in de eerste inning. Want twee man uit, drie honken bezet en Nederland leidt al met 4-0 tegen Frankrijk. Niets aan de hand van de Nederlandse volleybalvrouwen tegen Oekraïne. Frank Wilard, Ja, dat is de boodschap. 1-0 e in de eerste set. 13-9 nu in de tweede. En de time-out aangevraagd door Oekraïne. Want dat is de grip op de wedstrijd even kwijtgeraakt. Nederland heeft het recept gevonden om de Oekraïne te verslaan. variatie. Is het toverwoord het blok af en toe met een tactische bal verrassen. Lonneke Sloetjes probeerde het twee keer achter elkaar. De eerste keer was hij net niet goed genoeg om de verdediging achter het blok te verrassen. De tweede keer was de bal wel scherp genoeg geslagen vanaf de linkerkant langs het blok. Tactisch uitstekend gedaan door Sloetjes. En het verschil werd in deze tweede set vooral gemaakt bij 6-6 door twee goede punten van Caroline Wensink. Vooral 7-6 was een hele lange rally waarin beide ploegen goed verdedigden. En die bal maar niet tegen de grond aankregen. Uiteindelijk was er Wensink met een goede snelle aanval door het midden die er 7-6 van maakte. En vervolgens ook 8-6 door een duel direct met haar tegenstander aan het net te winnen. Door langer in de lucht te kunnen blijven hangen en zo de bal bij de tegenstander op de grond te kunnen drukken. En nu is het aan Oekraïne dat de aanval steeds maar weer afgebroken ziet worden door Meerte Schoot. Die uitstekend staat te stoppen aan de Nederlandse kant ook in deze wedstrijd. En dus de Nederlandse kans om de aanval over te nemen. En dat doet Lonneke Sloetjes aan de buitenkant. Nog maar weer eens een punt van haar. 14-9 in het voordeel van Nederland in de tweede set. Dat de eerste set ook al won. Thomas Berdy tegen Andy Murray. Slotfase eerste set Marcella. Ja, 6-5 voor Berdy. Wint zijn service games makkelijk. Murray heeft het moeilijker. Die staat nu dus 6-5 achter en 15-30 op eigen service. Mist hier zijn service. Je ziet hem al gefrustreerd raken. Neemt nu extra tijd. Want uh, ja, die uh, service opgooi. Dat zag je ook bij Berdy. Die moet uh, vaak opnieuw gedaan worden, moet opgevangen worden. Nou, de rally aan de gang. Backhand uh, Murray. Voorhand uh, Berdy. Die komt naar voren naar het net. En uh, Murray mist hoor. 15-40. Setpoints nu voor Thomas Berdy. Twee stuks. Yeah. <laughs> En uh, het is eigenlijk wel verdiend. Hij lijkt iets beter om te gaan met de omstandigheden. Um, Murray zagen we zo even ook uh, zijn racket op de grond uh, gooien bij een, uh, een mooi punt van Berdy. Dus normaal zeg je dan uh, applaus, tik je op je racket, mooi gedaan, volgende punt beter. Maar nee, Murray is lichtelijk uh, geïrriteerd. Die denkt, uh, nou hier eindelijk uh, mijn kans in New York en dan krijgen we dit. Een uh, windvlaag en uh, storm uh, van je welste. Het is uh, setpoint uh, voor Berdy. Uh, 6, 5 de eerste set en 15.40 op de service van Murray. Rally aan de gang, voorhand Murray, voorhand naar Berdy. Maar die mist dan. dat is toch wel een beetje knullig op zo'n moment. Maar ja, wat is een unforced error in deze weersomstandigheden? Dat is natuurlijk moeilijk in te schatten. Op het laatste moment kan die windvlaag net die bal wegwaaien... waardoor je verkeerd uitkomt. En dus moet je extra op je tenen staan, meer voetenwerken hebben... Nou, dat voetenwerk is bij Berdich misschien wat minder dan uh, bij Murray. Maar uh, tot nu toe slaat hij aardig door de wind heen. Kijken of hij de tweede setpoint uh, wel kan uh, maken. Het is uh, 30-40. Uh, Murray concentreert zich. Gaat proberen zijn uh, tweede finale te halen in New York. Moet nu weer opnieuw opgooien, want die bal die waait gewoon boven zijn hoofd weg. Murray heeft een beetje een service met een slicebeweging. Ja, en uh, als hij dan een beetje in elkaar zakt, doordat hij wind uh, de bal pakt... dan uh, gaat hij misschien in het net. Nou, die service is goed. Er komt de return van Berdy. Backhand, uh, Murray, forehand. Oh, en een uh, winnende forehand van Thomas Berdy. Geweldig. Zonder uh, enige aarzeling pakt hij dat uh, tweede setpoint... en wint hij de eerste set met 7 5 van Andy Murray. Oké, okay, dankjewel. Marcella, gaan wij weer eens terug naar de KLM Open. Morgen dus, de laatste dag. Ja, het wordt ongekend spannend. Vier koplopers op dit moment na drie dagen. We gaan weer eens terug naar Rachdaniemijer. We zitten nog steeds op het terrein van die Hilversumse golfclub met Jeroen Stevens, directeur van de Nederlandse Golf Federatie, De Bond, om het makkelijk te maken, toernooidirecteur Daan Sloter en professional analist, deze dagen co-commentator van de NOS Inner van wereld. Inder, misschien nog even één naam erin gooien, voordat we ook naar de positieve mensen gaan, goede amateur bezig. Nederlanders doen niet mee om de hoofdprijs van een paar ton, laten we het zo omschrijven, want dat zijn de bedragen waar het, waar het om gaat naamde naam er nog even in. Robert-Jan Derksen kwam al voorbij. Toch de beste Nederlander tot nu toe. Als je kijkt naar Maarten Lafeber. Uh, het weekend gehaald, dat is op zich positief. Uh, winnaar van 2003 uh, hier. Hoe lang kan hij nog mee in jouw uh, beleving? Hij is zijn kaart bijna kwijt geweest. dus is zijn recht om te spelen. Vorig jaar? Hij kan nog, uh, nog heel lang mee. Ja, Maarten, uh, ja, zoals je al zei, al heel lang op Tour. En uh, ja, voor het eerst eigenlijk vorig jaar uh, zijn kaart kwijtgeraakt. Heel knap op de tourschool uh, heeft hij uh, ja, zich uh, geknokt uh, naar weer een kaart. Een uh, ja, soort ook... reddings... Ding aan het einde van het jaar, hè? waar je je ja, seizoen eigenlijk precies. kan redden in Spanje? Ja, als je niet bij de, de, bij de beste 115 zit, dan moet je naar een kwalificatietoernooi, dat heet de Qualifying School. En daar moet je bij de beste 30 eindigen, en dat is, dat is hem gelukt. En uh, ja, tot, uh, tot nu toe is zijn seizoen niet helemaal uh, gegaan zoals hij dat wil. De laatste paar weken uh, heeft hij heel goed gespeeld. Uh, een, met een derde plek erbij. En uh, ja, hij is nu wel redelijk dicht bij zijn kaart. Dus uh, hij moet de vorm een, een beetje doorzetten. Heel knap dat hij gisteren nog met twee birdies eindigde. Waardoor hij uh, de cut haalde. Had iets vrijer iets beter willen spelen natuurlijk vandaag. Maar er is er uh, niet van gekomen. Misschien morgen. Want uh, ja, elke euro is er één. En uh, die heeft hij hard nodig. Zo is dat. Eh, positieve eh, verrassingen. Jeroen Stevens, eh, directeur van NGF RGF. Richard Kind, in ieder geval tot vanmorgen opvallend. Nog altijd ja, profspeler, playing professional. Volgt ook een opleiding tot, tot ja, teaching pro, tot golfleraar. Ik heb zelfs ergens gelezen dat hij als een soort van bijbaan achter een bar gestaan heeft. Het kan allemaal dicht bij elkaar zitten. Ben jij verrast door het feit dat hij toch hier met eh, ja, twee onder het goed doet? Nee, want Richard is een hele goede golfer. Wie is er beter, hij heeft zijn broer Robin? Uh, op dit moment, uh, deze week, uh, Richard. Maar uh, vraag je het mij op de lange termijn... dan denk ik uh, dat uh, Robin uh, de potentie heeft... want dat moet hij allemaal nog laten zien uh, om beter te worden. Deze dus Richard Kind is uh, in 2008 professioneel gaan, gaan spelen. Is challenge tour gespeeld. Uh, wil ook weer naar die qualifying school. Het woord is net uit de mond van, uh, van Inder gekomen. Uh, als je nou toch een jaar of vier bezig bent... Uh, toch het heel moeilijk hebt... Hoe vaak zie jij dan bij spelers dat het heel lastig is om toch die beslissing te durven nemen... ga ik verder of ga ik het niet? Want ik hoorde bijvoorbeeld van Richard Kind van ja, dit kan toch ook weer de stap zijn voor mezelf... om toch het weer te proberen. Ja, je ziet uh, als je kijkt naar uh, de lijst met spelers... zie je spelers van uh, ruim in de veertig die nog uh, op een heel hoog niveau meedoen. Dus ik denk niet dat je kan zeggen dat als je na vier jaar het niet gehaald hebt... Uh, althans nog niet een vaste plaats op die tour hebt, dat je het dan niet meer kan halen. En uh, ik denk, nou goed, Inder zit bij ons aan tafel. Inder heeft zeven, uh, acht jaar uh, heel veel toernooien gespeeld. Uh, maar ik weet zeker dat het in zijn achterhoofd nog steeds uh, zit: uh, als ik uh, erin slaag om toch op de een of andere manier mijn tourkaart weer uh, te veroveren, uh, dan, uh, dan, dan doe ik nog een poging. Nou, hoe, hoe zit dat in jouw geval? Want eh, het is aardig om even nu hier rond te kijken... Maar vanaf de andere kant, maar je wilt het liefst spelen. Ben jij helemaal klaar met dat internationale toerspelen, Of zeg je van nou ja, wat Jeroen zegt, ergens blijft dat branden, dat vuur? Uh, ja, dat blijft wel zeker branden. Ik heb nog wel uh, ambities uh, als speler. Uh, ja, maar dit jaar is het, uh, het spelen eigenlijk een beetje op een lager pitje. Een beetje, beetje op stand-by, zeg maar. Ja, want jij hebt ook Europese toerkaart gehad, hè, voor de duidelijkheid. Ja, 2009 heb ik op, uh, op tour gespeeld. Um, ja, dus ja, de potentie voel ik, die, die is er. Alleen ja... Komt dat eruit? Dat is een, dat is een, een hele andere vraag. En uh, blijf je het nog wel leuk vinden? Dat is eigenlijk de, de belangrijkste vraag. Ja, wat heel belangrijk is, is uh, het feit dat je uh, als jonge toerspeler... Uh, want laten we dat onderwerp meteen pakken... Uh, op die tour komt, Ik bedoel via die qualifying school, via promotie, challenge tour... wat, wat bijvoorbeeld een, een Nederlandse speler als Taco Remkes heeft gedaan. Het is heel moeilijk om erop te blijven om, om volgend jaar dan verder te mogen. Wil je daar eens op ingaan? Ja, het is, het is zo tegenwoordig. Uh, je hebt dat kwalificatietoernooi waar we het over hadden. De qualifying school. Daar zijn uh, 30, uh, 30 kaarten beschikbaar. Um, en het is zo dat tegenwoordig kan je niet echt meer spreken van een volle toerkaart. Uh, dat was in het verleden wel zo. Ja, je dat mag is, niet alle toernooien spelen. Nee, er zijn zo 40, 50 toernooien uh, op de Europese toerkalender uh, wereldwijd. En uh, ja, om mezelf als voorbeeld te noemen. Ik heb er volgens mij 19 gespeeld. En van die 19 uh, zijn het uh, toernooien met wat kleiner prijzig geld dan, uh, dan, ja, dan andere toernooien. Dus... Ja, in eigenlijk heel weinig toernooi met weinig prijzengeld... Moet je, moet je heel veel geld, oftewel punten, bij elkaar zien te slaan. Ja, zitten dat uh, zit in de, in de categorie 2, 2,5 ton zo gemiddeld ja, de afgelopen precies, jaren. Ja, precies. En als, als dat je, je eerste jaar is op tour, is dat moeilijk. Het is niet onmogelijk, maar je moet, uh, je moet waanzinnig goed spelen. Ja, en de kans dat je het dan niet redt, die is behoorlijk. Jeroen Stevens van, van de Bond. Um, ja, wat, wat kan de NGF doen om die jongens te helpen dat, dat, ja, dat, die stap te maken? Want die stap... Dus een topamateur en ja, blijvend tourprofessional worden. Wat dus inderdaad in Joost Luijten, Dirkse Lafeber toch lukt. munt in het verleden. Wat kunnen jullie doen? Wat wij kunnen doen is zorgen dat we de amateuropleiding... Uh, zullen we maar even zeggen, blijven verbeteren. Zodat uh, zeker het laatste stuk, uh, op het moment dat je in oranje zit... dat dat steeds beter gaat aansluiten op het leven... wat uh, iemand dadelijk als professional gaat, uh, gaat leiden. En daarnaast uh, zijn we in 2005... Te, en Inna was daarvan de eerste speler het initiatief Golf in Holland gestart. Speler 001, hè? Ja, ja, ja. 001. Speler, uh, dus uh, ja, daarmee... Uh, proberen we ook... Niet alleen financieel, maar uh, zeker ook uh, inhoudelijk uh, qua kennis... Uh, spelers beter te maken en voor te bereiden op hun uh, leven op de Tour. En ja, uh, ja we lukt, weten... dat, lukt dat dan, is natuurlijk de vraag. Ja, dat is een goede en terechte vraag. Uh, we weten zeker meer dan zeven jaar uh, geleden. Uh, maar we moeten ook eerlijk zijn. Ik denk dat we best wel succesvol zijn geweest om spelers van amateur... Uh, via een satellite tour of een challenge tour op die Europese Tour te krijgen. Krijgen. Maar om op die uh, Europese Tour te blijven, dat blijkt uh, A, is dat heel moeilijk. Maar ik denk ook dat we nog uh, ja, meer moeten leren om te zorgen dat we daar succesvoller in worden. Betekent dat ook dat die spelers zelf meer kunnen doen? Dat die uh, er meer voor moeten gaan, meer voor moeten leven, meer voor moeten trainen? Of kun je dat door de bank genomen niet zeggen? Nee, ik heb geen enkele twijfel dat de spelers uh, die, uh, waar we het hier over hebben, dat die niet als een topsporter zouden leven. Dat zijn, uh, dat zijn echt topsporters. Uh, maar goed, als het, weet je, als het eenvoudig was... Uh, dan deden we dat allemaal. Uh, het is niet eenvoudig. Als het glas nou eventjes als voorbeeld half leeg is... Uh, in het geval van Inder of misschien iemand die er niet bij is... In, die ook in jouw situatie zit. Spelers die, die het moeilijk hebben om aan te klampen... het graag willen en ook verschrikkelijk goede golfers zijn natuurlijk. Ik bedoel, is het... Uh, hoe, hoe moeilijk vind, is, denk jij dat het is... om op een gegeven moment te moeten toegeven... het is, het, het is voor mij niet weggelegd. Ja, dat, dat moet heel moeilijk zijn. Want je heb er niet uh, in het geval van Inder zeven jaar alles voor gedaan. Uh, Inder is, uh, is al twintig jaar heel intensief met golf bezig. En, als je dan, uh, en, da en dat vind je dus leuk. Anders kan je daar niet zoveel tijd en energie in stoppen. En als je dan tot ontdekking komt dat je daar niet je geld mee kan verdienen... want daar komt het dan uiteindelijk op ja. neer dat je er geen ja, living van kan maken. Dat, uh, ja, dat, kan, dat kan geen makkelijke beslissing zijn. Ben je wel gelukkig? Ik wel, ja, absoluut. Ja. Dat scheelt. Ik wil even de naam erin gooien bij de toernooidirecteur. Want jij hebt hem de, denk ik van ons drieën, vieren het meest van dichtbij meegemaakt. Daan Huizing, daar is veel over gezegd en geschreven richting dit toernooi. Hij heeft ook als enige amateur uit Nederland uh, de cut gehaald. Dus de ruby van Erve Doorensbeker, die is morgen voor hem. Dat die, die heeft hij in ieder geval als een soort van aanmoedigingsprijs in zijn achterzak. Um, hoe heeft hij het gedaan? Hoe, hoe, hoeveel, pot, hoeveel potentie heeft deze speler? Daan Huizing uit Soest. Ja, ik denk dat hij uh, toch wel eens heeft laten zien deze week wat heel knap is. Hij, uh, hij is een speler die in de zomer in een aantal toernooien uh, in, uh, in Engeland, in Schotland... heeft laten zien dat hij, als hij zijn dag heeft, zo verbeterd is dan ieder ander... die daar positief verschijnt bij de amateurs. Uh, dat daar potentie uh, duidelijk is. Hij heeft de laatste weken, maanden misschien ietsje minder gespeeld... voor wat wij verwachten. Nog steeds de nummer drie van de, van de wereld bij de amateurs. Maar... Hij, na slechtere ronde 72 komt hij terug met 68-68. Um, en er ligt toch best wel druk op, want dit is een soort... Uh lakmoesproef uh, of, uh, of die klaar is uh, om uh, ooit pro te worden. En ik denk dat hij uh, zich uh, absoluut staan heeft gehouden. Nou ja, is dit dan de next best thing uh, in de zin van... dat deze speler die stap dan met gemak gaat maken? Zoals bijvoorbeeld Joost Luiten die stap met gemak gehaald heeft? Ja, weet je, het is, ik denk heeft. dat iedereen die hier aan tafel zit... Uh, uh, weet hoe moeilijk dit spelletje is en je kan er ook bent een grote kenner. Dankjewel. Maar dan, dan nog kan ik er geen antwoord op geven. Kijk, hij heeft, hij heeft laten zien dat hij heel goed is. Ik denk zelf... Uh, dat hij, dat hij absoluut die stap gaat maken. Maar of dat zo is, het zijn zoveel factoren... bedoel kijk naar Joost, die kreeg een polsblessure bols, en zat twee aan de kant. Er, er kan zoveel gebeuren wat net even je spel een heel klein beetje minder kan maken. Het scheelt één of twee slagen per ronde en uh, je ligt eraf. Even allemaal kort, wie van jullie is er bij de Olympische Spelen geweest deze zomer? Ja. Nee. Daan als enige dus, de toerooi um, Golf, Olympische Spelen... Um... Ja, zeg het maar. Ik geloof dat het meer dan 100 jaar geleden is... dat het er twee keer bij geweest is. Heb jij altijd het Olympische golfgevoel? Nou, het was heel grappig. Want ik was voor het eerst in mijn leven op de Olympische Spelen. Um, en heb daar ook een beetje rondgelopen met het idee van... oké, okay, past golf hierin. En hoe meer ik uh, uh, eigenlijk Roger Federer bezig zag met het tennis toernooi... hoe meer ik dacht van, ja, dit gaat erin passen. Want als... Uh, spelers, de topspelers, op een gegeven moment gewoon gaan verkondigen en ook gaan leven naar het feit dat ze gewoon die gouden medaille erbij willen hebben, natuurlijk naast de Grand Slam's en de Majors. Uh, dan gaat dat lukken. En het is een, uh, een sport uh, die daar prima in past, die globaal gespeeld wordt. Dus ik denk dat het een, uh, een groot succes kan zijn, uh, maar ze moeten wel zorgen dat ze de, de mensen die zich daarvoor kwalificeren en de wedstrijdvorm wel zodanig maken dat het ook een olympisch gevoel gaat krijgen. Wat is er deze week, Jeroen Stevens, op de persconferentie gezegd... waarbij ook jo Joost Luiten aanwezig was? Er is een speciale olympische persconferentie geweest... om hem en Christel Bouillon in eerste instantie te ondersteunen. Waar bestaat die steun uit? Die steun uh, bestaat... En van wie komt die? Uh, dus de, de steun komt van, uh, in dit geval van de PG Holland en de Nederlandse Golf Federatie. Wat is de PG Holland? De PG Holland is de beroepsorganisatie, uh, een van de beroepsorganisaties van uh, golfprofessionals in Nederland. Uh, die bestaat uit een financiële bijdrage uh, in. Coaching, trainingsfaciliteiten, noem het maar op. Dus het is niet dat er een bedrag wordt overgemaakt naar Joost of Christel van... nou, en uh, zie maar wat je ermee doet. Nee, je gaat samen in overleg van uh, wat heb je nu? Wat, zou je, wat zouden we er nog uh, bij willen hebben in een ideale situatie? In coaching, in, in trainingskamp? In... Ja, dat kan van alles zijn. Okay. Uh, maar uh, de, ook de weg naar het NEC-NSF... waar uh, natuurlijk ook steeds meer kennis wordt opgebouwd uh, over... Topsport in de breedste zin des woords is, is, is ook een bijdrage die we dan kunnen gaan leveren. Ja, er zijn al jarenlang contacten hè, met, met uh, het NOC-NSF, de sportkoepel. Maar heb je nu het gevoel dat jullie daar echt volwaardig, zoals de volleyballers, de roeiers, et cetera, al bij horen? Nou, daar gaan we uh, bij horen. Want ik zie wel eens Olympische auto's rijden bijvoorbeeld met golfers. Dat heb ik wel eens gezien. Ja, dat klopt. Wij, wij, zijn, uh, wij worden al ondersteund door het NRC-NSF. Alleen nu kom je in die Olympische familie. En uh, ja, dat is gewoon uh, heel erg leuk. Maar wij gaan, daar, wij gaan daar profijt van hebben. Omdat ik geloof ook echt in dat... En we zeggen wij ook van andere sporten kunnen leren. En ik ben ervan overtuigd dat we daar, uh, ja, daar, daar... Ja, wat ik al zeg. Wij gaan daar profijt van hebben. Weet ik zeker. Inder, jij bent speler. Uh, golf en Olympische Spelen. Wat zeg jij dan? Rio, 2016. Ja, het is een beetje hetzelfde gevoel als, uh, als het wat met de tennis is. Het zal... Uh, ja, de, de majors gaan toch voor. Ben ik bang, maar ja, elke, elke sporter, wie dan ook, die, die droomt ervan om, uh, om bij een Olympische speler uh, daarbij te zijn, absoluut. Nou, dan denken wij dat de golfers dat dus ook doen. Allemaal één naam, kort, want we moeten afronden vanaf de Hilversumse Inder. Jouw favoriet voor morgen, wie wint hier? Peter Hansson. Peter Hansson, de Zweed. Daan Sloten, toernooi directeur. Uh, Pablo Larrazabo. En dan ben jij gelukkig? Ik ben altijd gelukkig. Jeroen Stevens tot slot, wie wint hier morgen die 3,5 ton? Danny Willet. Oh, verrassend. Nou, dat was het vanaf hier met uh, volgens mij Nicolas Kossaert, de Belg. Maar we gaan het zien vanaf hier morgen de slotdag van het Kalimopen 2012. Recht naar de En vanaf Hilversum. Ja, zodra na achter gaan we door met het honkbal. Nederland tegen Frankrijk. Tweede wedstrijd van de mannen op het uh, EK in Rotterdam. En verder ook volleybal, de EK-kwalificatiewedstrijd tussen Nederland en Oekraïne, de dames. En natuurlijk ook het tennis, de halve finale tussen Thomas Berry en Andy Murray. Kortom, genoeg te blijven hier nog, hier bij Langs de Lijn. Tot zo. En Langs de Lijn op 1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 Van ochtends vroeg tot avonds laat. Het is zo moeilijk kiezen, man. Met voorbeschouwingen, verslaggevers in de stemlokalen, kiezers, politici. Ik hey, ze alle beloftes waar kunnen maken die nu beloofd worden allemaal. En dan vanaf 8 uur avonds uitslagenavond. Nou, maar ik kom er wel uit. Radio 1 op verkiezingswoensdag. Met nieuws van alle kanten. Geen jachtgeweren, maar de natuur beheren. Kies Partij voor de Dieren.